Het weer vanuit het noordwesten, steeds meer bewolking en wat regen... in het zuidoosten zon en grotendeels droog, door 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800 1121, dat is het nummer dat ik je vraag te bellen als je een beetje verstand hebt van... Decors en dat soort dingen bij films en televisieseries. Want David die ergert zich echt een slag in de ronde... aan het gebruik van foto's in het decor van uh, films. Hij zegt het zijn heel vaak slecht gefotoshopte uh, oude foto's. Of, uh, of het zijn gewoon foto's van de acteur op 40-jarige leeftijd... die dan een beetje gefotoshopt zijn totdat ze jonger zijn. Als er foto's nodig zijn in het verhaal... dan wordt daar heel weinig aandacht aan besteed, zegt hij. En waarom is dat nou? Nou, mocht je dat weten... 0800-1121. Je kunt ook mailen hoor. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Je kunt twitteren naar... apenstaartje, nachtzuster. En er is een chat bij dit programma. En die is te vinden op Nachtsuster.net En dan daar de chat even aanklikken. Daar vind je ook alle vragen op een rij. Dus dan zie je dat er ook nog geen antwoord... op is gekomen op de vraag... waarom um, uh, soms de uitdrukking... drankorgel wordt gebruikt. Waar komt dan dat dat woord orgel in drankorgel vandaan. 0800-1121, als je daar een antwoord op hebt. Siewet wil nog steeds graag weten waarom het zo zou kunnen zijn... dat gesmolten kaas vetter is dan gewone kaas. Een bruinbroodje kaas is gezond, maar een tosti met gesmolten kaas is vet. Wat is dan het verschil in die kaas? 0800-1121, als je dat weet. En meneer Alleman die moet vaak bellen met instanties en dan moet hij privégegevens doorgeven. En dan krijgt hij eerst een bandje dat zegt... dit gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden. Dan zegt hij, er zit mijn vriend, misschien mijn schoonmoeder daar... en die hoort dan het gesprek met mij om mee te kunnen oefenen. Kan dat nou zomaar? Mag dat? 0800-1121. En misschien heeft iemand nog een advies voor uh, May... die dus zit met het feit dat ze haar, alvast haar erfenis aan het verdelen is... tussen haar zoon en haar dochter. Maar aan haar zoon al flink wat heeft betaald... omdat ze hem helpt met de huur betalen... En nu komt ze er niet achter hoeveel huur ze de afgelopen 20 jaar heeft betaald voor haar zoon. Omdat de woningbouwvereniging haar dat niet wil vertellen. Of tenminste wel wil vertellen, maar dan wel kosten voor berekend. Wie heeft er nog een advies voor mee? Bel even 0800-1121. Zo mooi dit. Arthur Umgrove. En contract... laat voor de kroeg, te vroeg voor de dauw. Iedereen in de dorp slaapt, maar ik ben op weg naar jou. De bakker, het schoolplein, er is niks veranderd hier. De slagerij en ik aarzel, want om de hoek woon jij. En de regen van jaren valt vannacht op mij neer, lief. Ik wil opnieuw beginnen, en ik durf het maar één keer. Ik wil, ik wil, ik wil een contract. Met de maan en een fles wijn. De sterren en wij wisten dat het altijd zo zou zijn. Maar toen de herfst viel, werd ik bang dat jij zou gaan. Dus ging ik bij je weg en rende heel ver hier vandaan. En pas op de rand van de aarde stond ik stil. Ik liep terug naar jou, maar ik ben bang. Dat je me niets meer wil. Maar ik wil, ik wil. het waar is, jij hoort bij mij Ik hoor bij jou Een contract Bij een ambtenaar in het openbaar Jij blijft bij mij Ik blijf bij jou Een contract En ik wil aardig kinderen, dan jij met een in klaar als ik thuis kom Een tijger, een slop en veel televisie En vroeg naar bed en een kruimeldief een contract. En ik wil in één avond genoemd worden. En samen uitgenodigd worden voor feestjes. En ik zou alles voor je doen en heel goed voor je zorgen. thee voor je zetten. Een contract. En als ik weg ga, dan sluit ik je open een kamer. Met alle ramen en deuren op slot. Zodat alle mooie mannen niet naar je kunnen kijken. Een contract als ik je uitlaat in het kwart En een maalkorpje voor, zodat nooit iemand je kan zoenen. En ik zou je in een doosje heren. Hoor bij mij. Mm -hmm. Blijf bij mij. Haal. Eind jaren tachtig stond hij op het Groninger studenten... Cabaret Festival, Arthur Umkroof. Eigenlijk heb ik al een tijd niks meer van hem gehoord. Volgens mij is hij betrokken bij de Comedy Train, als ik het uh, me wel herinner. Maar dit is echt het allermooiste wat ik van hem ken. Het prachtige liedje Contract. Joost? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Het ging over drankorgel en gaat <laughs> het daarover gebeld zijn. Ja, want daar ben jij de expert in. Ja, ik heb vijftien uh, jaar met een uh, draaiogen gelopen. Dat was mijn schoonvader. Die man heeft nu zwaar suikerziekte door het oh. alcoholgebruik. Ja. En ik weet nog dat hij vroeger met paarden reed. En dat paard kreeg smorgens bij de kroeg uh, een Emma Lekbier. Ja. En, um, nou ja, als het paard al een Emma -lek bier kreeg. dan kregen de, de, de orgeldraaiers natuurlijk ook vrij veel alcohol. <lacht> En ja, um, natuurlijk de ene oorgedraai drinkt iets meer dan de andere. En um, je ging ook de oude wijken in. En dan, dan hadden allemaal mensen briefjes uh, samengevouwen... of envelopjes of een stukje wc-papier met geld erin. En gedurende de dag werd je vaak steeds meer dronken... omdat elke kroeg waar je in kwam, dat ging je ook inhalen. Maar dan, dan kreeg je ook allemaal drankjes toegewezen. Dus... Ja, aan het eind van de dag had je bepaalde orgeldraaiers die waren echt stom dronken. En dan krijg je een gouden bijnaam drankorgel. Omdat met name natuurlijk ook uh, toen werd er nog met de hand gedraaid. En ja, hoe, hoe dronkener je bent, hoe meer natuurlijk uh, die walsen. En vrolijk meezingen en ja... Ik denk dat daar de uitdrukking drankorgel vandaan komt. Ik hoop het, want ik vind het zo'n mooi verhaal. Ja, en het, ja ik, heb, ik heb een hele leuke tijd gehad. Ja. Ik heb er gelukkig geen schade over gehouden, <laughs> Meer geluk dan wijsheid, dat zeg ik ook eerlijk. Aan de drank of aan de geluidsoverlast? Nou, uh, de geluidsoverlast... Uh, ik ben aan één uh, oor een beetje fabrieksdoof. Dat is het oor wat meestal... Uh, voor het orgel stond. Ah oh, ja, ja. En wat verdien je nou op een dag als je met zo'n orgel ergens in een drukke stad staat? Dat was vroeger heel goed, want dan kon je de oude wijken, die pakten je. Ja. En je mocht de markt pakken. Je mocht zelfs over de markt rijden. En dan bij alle uh, marktkooplaai uh, even die, die bus onder de neus te houden, Eigenlijk. en dan uh, En alle kroegen... Alleen, op een bepaald moment begon de belasting zich ermee te bemoeien. Uh -huh. En ja en, uh, je kan prima een knecht in dienst hebben, maar moet je die wit gaan betalen, ja, dan levert het niet genoeg op. Dus de praktijk is eigenlijk geworden dat je steeds minder straatogen ziet. Uh -huh. En dat je ze eigenlijk alleen maar uh, verhuurd wordt voor... Uh, feesten en partijen. en dat ze op de meeste, beste plekken staan. Want ik weet nog goed dat vroeger. Uh, gingen wij naar de Kalverstraat. vanuit Rotterdam. en dan was het in de Kalverstraat. gewoon het recht van de sterkste. En ja, en uh, alcohol, dat geeft. maar geeft de mens wel moed natuurlijk. Ja, <laughs> nou, moed. Maar waarom ben je ja. gestopt met, uh, met dat uh, orgel? Ik uh, heb een. Uh, ja, ja, dat heeft natuurlijk wel weer met alcohol te maken. Een levensziekte ontwikkeld. En uh, heb moeten stoppen. En ik ben niet de enige hoor. Ik ken een heleboel orgeldraaiers die inderdaad uh, alcoholproblemen hebben gekregen. Dus ik. ik en uh, ik weet nog in die tijd. dat in de volksmond het, het uh, Rotterdammetje. Uh, inderdaad ook een drankorgel genoemd werd. Omdat gewoon uh, de vader uh, van Pieter Bruin, uh, Pieter Bruin zelf, ik, uh, ja, wij, wij, wij, wij hadden altijd een plasvinkie bij ons. Ik weet niet of, uh, een plasvinkie? Ja, dat is zo'n uh, Plat uh, uh, dingetje wat je op je, uh, op je borstzak draagt. En daar kan je dan uh, wat sterke drank in doen. Oh. Het is natuurlijk, ook morgens begin je natuurlijk vrij koud. Ja, je begint, het, ja, je begint in de kroeg hoor, hou me te groeien, ja? Maar het kan best wel koud zijn, dan is het best wel lekker. En, en met name mijn schoonvader, ja, die, die, die, die, uh, die, die liep eigenlijk niet eens meer mee. ja, Die liep uh, vooruit naar de kroeg. Die zwalkte en nog... mee. Ja, dus met, met recht een drankorgel. Ja. Maar... En nog heel even voor mij, wat is lekbier? Wat zeg je? Wat is lekbier? Lekbier? Lek, bier. lek Oh, lek bier. Nou, vroeger toen. Uh, tegenwoordig. Uh, dan, dan zie je zelf wel met, met tappen. dat er uh, regelmatig bier over het glas heen gaat. Dat komt dan in zo'n. Uh, Lekbak. Ja. Zo yeah. Zo'n bak. Nou, dat, dat werd vroeger bewaard. Dat konden mensen heel, vroeg koop, ko heel, heel goedkoop krijgen. Maar. Dat werd ook bewaard. En dat werd in een, in een emmer gegooid. En dat was voor het orgelpaard. Oh, leuk. En die begon daar s'morgens ook mee. Ja. Dus ja, ja uh, alcohol en, en, en, en draaihorgels, die, die, die waren eigenlijk uh, voorkomen met elkaar verbonden. Waarbij natuurlijk de een iets meer is dan de ander. En uh, het zit natuurlijk ook heel Er waren ook een aantal ongedraaiers die kwamen van uh, woonwagenkampen. En ja, die hebben niet echt bezwaar tegen het innemen van alcohol. <laughs> maar ja, het gewone publiek maakt er natuurlijk wel van. Oh, daar heb je dat drankorgel weer van. Uh, en daar heb je dat hele nette orgel. Ja, nou goed, uh, dat waren wel de uitzonderingen hoor. Maar er waren inderdaad wel een paar orgeldraaiers van de Blauwe Knoop. Nou, ik... Ik, de, ik kan me niet voorstellen dat het verhaal waar is, maar ik vind het wel zo'n prachtig verhaal dat ik het gewoon voor waar aan ga nemen. Ja, ik, ik weet ook niet of het waar is, maar ik weet wel dat, dat, dat wij zo vaak genoemd werden. Ja. Ik weet dat de paarden lekbier dronken, ja. dat ik ook inderdaad uh, s'avonds gewoon, en of ik het nou wou of niet... Aangeschoten thuis gewoon. Mijn schoonvader, nou ja, die, die was er al helemaal laveloos. En, uh, en de paarden, ja, die wisten gewoon de weg terug. Die wisten automatisch, ja. Dronken of niet? En Joost, wat doe je nu? Ik uh, doe nu uh, preventie en voorlichting geven. over uh, leverziektes. met name. Uh, oh. Ja. Het heeft er dan een heel klein beetje mee te maken. Nou, of? ja, dat kun je wel zeggen. Nou, ik, ja. een rol speelt inderdaad dat ik door uh, leverziekte... inderdaad ...niet meer in staat ben om er zoveel energie weg te, oh, ja. te zetten. Ja. Nou, ik vind een, het uh, een, een mooi verteld. Dank je wel, Joost. Niks te danken. Ja? Uh, goeie... Ik hoop dat er misschien iemand uh, de precieze oorsprong weet. Maar dit is uh, zoals het onder orgeldraaiers gaat. Van, ja, daar komt een naam drankorgel. Daarom vandaan. worden we drankorgel genoemd. Dank je wel, Joost. Een goede vrijdag. Hetzelfde. Doeg. Ramona. Ja, goedenavond. Hallo. Bye hai. Um, ik had ook een antwoord op het drankorgel. Ik heb het alleen niet van mezelf nog van internet gehaald. Ja. Uh, en daar staat ook dat een, een drankorgel was van uh, origine een was waarin vaten met sterke drank lagen. Oh. En door erop te klikken of op te tikken, het, uh, indruk krijgen hoeveel er nog in de vaten zaten. Oh, dat was, en, omdat er natuurlijk verschillende hoeveelheden in zitten, krijg je verschillende klanken. Het, het klinkt, wel, dat klinkt wel plausibel, maar minder romantisch dan het verhaal van Joost. Dat is waar. Dat is toch jammer, ja. Dat is wel jammer, ja. ja maar het, is, uh, ja, het uh, klinkt inderdaad als het ja. wel zou kunnen zijn. Ja, ja precies. Dus dat, uh... En het tweede antwoord dat ik had... dat was voor uh, die meneer die uh, gebeld met uh, instanties. Met meneer Alleman, en... ja. Meneer Alleman, inderdaad. Um, er wordt aan het begin van zo'n gesprek wordt er gezegd... Van het gesprek kan worden opgenomen. Dat wil dus niet zeggen dat elk gesprek automatisch opgenomen wordt... En um, die gesprekken worden gebruikt om uh, de mensen die aan de telefoon zitten in jou helpen, ja. om die te leren. Om uh, die krijgen één keer in de week ongeveer krijgen ze een, een zogeheten callcoach. En met die gesprekken wordt hun dus geleerd hoe ze een gesprek beter kunnen behandelen of anders kunnen behandelen. Oké, okay, maar stel nou dat die callcoach net je schoonmoeder is. Ah, als jij als klant dus zegt van, nou, ik wil niet dat mijn gesprek uh, gebruikt wordt voor leerdoeleinden. Mm -hmm. uh, kijk, degene die de callcodes uitvoert, die luistert eerst het gesprek zelf. En op het moment dat hij hoort dat dat gezegd wordt, dan gooit hij dat ges gesprek gewoon eruit en wordt dat niet gebruikt. Ah, oh, oké. Okay. Ja, zie je, die dat wij... moet hij dus gewoon doen, hè? Precies, hij moet dus gewoon zeggen: van... Uh, ik wil niet dat mijn gesprek gebruikt wordt voor doeleinden en dan wordt het ook niet gedaan. Mm. Dat is hetzelfde dat uh, de werkgever, als wij een gesprek wilden be uh, beluisteren uh, in een, in een klassituatie, uh, dat wij dus uh, inderdaad aan, aan de telefonist telefonisten moesten vragen... en toestemming moesten vragen of wij dat gesprek mochten gebruiken. En daar moest de telefonisten dan wel weer voor tekenen. Ah. Ja. Hey, maar, want uh, heb jij ooit gesprekken gehoord waarvan je denkt van... ja, dat is inderdaad een gesprek waarvan ik me kan voorstellen dat het privé moet blijven? Nee, ik heb, ik heb dan bij een helpdesk gewerkt, bij ja. meerdere. En uh, daar ging het meer over, over technische problemen. En ja, dan wordt er niet zoveel uh, privé dingen natuurlijk gevraagd. En wat zijn dan zowel tips die je beter kunt doen? Hoe bedoelt je? Nou ja, dan luistert u zo'n gesprek terug en dan zegt zo'n coach van... Goh, je had hier misschien... Uh... Ja, ik bedoel, uh, misschien zelfs in, in, in ons geval bij het technische gedeelte dan. Van, ja, misschien dat je de verkeerde oplossing hebt gegeven. Oh ja. Ja, um, ja. Of je denkt dat je het oplossing niet weet, ja, vraag dan wat verder door. Ja. Um, veel uh, klanten die wij aan de telefoon kregen, ja, die waren natuurlijk boos. Dus dan moest je heel veel geduld hebben. En ja, niet iedereen kan dat. Nee. En. Dat zijn, en, uh... en, en ja, uh, ja nou is de vraag is natuurlijk gewoon van meneer Alleman, mag dat wel? Ja. Wettelijk mag dat, omdat dat van tevoren aangegeven wordt. Ja, precies. En, en dan en ja. die gesprekken worden ook maar zeven dagen bewaard. En dan worden ze gewoon verwijderd. Oké. Okay. Nou, dan weten we dan dat, we dat ook allemaal weer. Heh. Precies. Fijn, ik kan <laughs> weer een vraag doorstrepen. Nee, dankjewel Ramon. En zie ik je nog even op de chat? Ik zie je zo nog op de chat. Oké, okay, dan okay, zie ik je daar verschijnen. Dank je wel. Dankjewel, Doei. Dag. doei, doei. de operator van shade Speciaal voor alle telefonisten die nu wakker zijn en onderweg zijn... naar hun werk. Hopen dat de dag een beetje smooth verloopt ook. 0800-11218. Is er dan niemand die verstand heeft van die foto's? Ja, het was mij ook nog nooit opgevallen. Maar is er dan niemand die weet hoe dat zit met de foto's... die gebruikt worden in films- of televisieseries? Je weet wel, dan uh, komt bijvoorbeeld... Uh, dat zie ik dan en kijk wel van die, van die uh, politieseries... die Amerikaanse politieseries... En dan komt de politie thuis bij uh, de, bijvoorbeeld de ouders van de persoon die om het leven is gebracht. En dan zie je natuurlijk op de schouw foto's staan van die om het leven gebrachte zoon als klein kind. En David die zegt dus dat zijn altijd verschrikkelijke foto's. Hele lelijke gefotoshopte of lelijke belichte foto's. Waarom wordt daar nou niet meer aandacht en geld aan besteed? Nou ja, misschien omdat het alleen nog al hem opvalt en mij en misschien ook jou niet. Maar misschien is daar wel een andere reden voor. 0800-1121, als je het weet. En uh, ja, het verhaal van Siwet en de kaas is ook nog niet beantwoord. Of kaas als het gesmolten is nou vetter is of niet. 0800-1121. Gerard? Hallo, even langer zitten. Hè? Nog een extra... Liedje tussendoor, maar het geeft niet, maar... Uh, nou goed, de volgende, die had het uh, over drankordeel precies gelijk. Uh, vaten, uh, drank zat vroeger in vaten. Ja. En je ging naar de strijder toe en dan uh, vulde hij de, de fles. Ja. Dus hier alle verschillende soorten hier neven, alle wijnsoorten, alles zat in vaten. Maar waarom heette het dan een orgel? Want... Nou, nou, nou, als, je, uh, als het wat vol is, dan is het uh, een klank. Oh ja, wat Ramona ook zei. Dat ja, ze tikte... Ja, als, als het, uh, nou, nou, bijna... Uh, Leeg is, dan wordt hij een beetje helder. Dus uh, je, je, je tikte tegen, tikt, oh ja, hij. Uh, ja. Ja. Maar, maar, maar vroeger zat, haalde hij alles los. Ik weet nog, dat je. Nou, ik vroeger naar de, naar de, voor mijn moeder naar de kruidenier ging en dan haalde hij losse koffiebonen. Ja? En uh, losse suiker. Tegenwoordig uh, ja, is alles verpakt, maar vroeger ging je uh, met alles los verkocht. Maar haalde dus, je dan ook uh, koffiebonen uit het koffieorgel? Wij <grijgelijk> nee, had niet. Nou, maar gewoon een bak met, uh, met koffie. In, en dan is dus het uitgeschept. En dan zeg je nou uh, een pomp koffie. En dan werd die uh, in een zak gedaan. zo. Ja, uh, uh, uh, alles wordt verkocht. En net zo, net zo ook die drank. Ja, nou oh ja. Dan, dan klopt dat inderdaad het verhaal van Ramon. En dan klopt dat drankorgelman verhaal <lacht> van Joost <grijgelijk> ja. niet. Wat ik wel ja, een beetje jammer vind. Ja, maar uh, vroeger gingen ze gewoon de, uh, ja, de kroeg langs. Hè? Ja. Maar ja. Ja. over die, uh, die, die, die vrouw met die, uh, die zoon, met die, uh, ja. waar, waarom geeft ze die, uh, die dochter niet uh, iedere keer, ook als ze die zoon geeft, die dochter ook wat? Gewoon hetzelfde bedrag? Hetzelfde bedrag. Ja, omdat ze dan nog twintig jaar in moet halen. Ja. Maar wat een goed idee. Maar je, ja. mag, maar, je mag maar een bepaald be ja, bedrag uh, belastingvrij schenken. Mag je, per jaar, uh, belasting vrij. je mag je twee jaar belastingvrij, zonder aan de belasting op te geven, mag je gewoon... Uh, ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel dat het is, maar je mag je aan een paar bedrag, maar je dat gewoon bladje vrij schenken. Ja, maar ze zei, als ik daar nu aan begin, dan ik ben al 84, ja. dan haal ik dat niet meer in die 20 jaar. Nee. Dus, um, maar goed, was wel, het is wel een goed idee om daar in ieder geval nu mee te beginnen. Ja, en over die kaas uh, ja, ja, ja kaas is ook van zich zo wel Ga als je kijkt, uh, ik doe het zo ook wel, als een en zo, en dan zie je ja. al wat vetter uitkomen. Ja. Maar dat, dat komt er vrij. Tijdens het smelten komt het vet vrij. Ja, maar dan zou je dus denken dat de tosti minder vet is omdat het vet er een beetje uitgedrukt is? Uh, als je het vet er dan wegveegt, uh, dan heb je minder vet, ja. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> maar nog steeds is het dan volgens mij gesmolten. Maakt het een veel vettere indruk dan uh, niet Ja, het gesmolten. maakt een vettere indruk. want het, uh, het, het vet komt er vrij. Ja. Ja, maar komt vrij, dan zit het er dus in, zegt uh, Niels. Het, het zit erin, want als je het zo op eet, uh, uh, want ik kijk ook wel eens uh, dan. Uh, ik, ik houd echt van die uh, vettige kaas en dan haal ik ook wel eens uh, minder. Nou, ik vind hem zo, zo droog, zeg ik, nee hoor. Rup, uh, vette kaas. Vette kaas, het wordt uh, ook door. Uh, vroeger het naar diëtisten die bijvoorbeeld aan, maar uh, smaakt niet. Mm. Goed, nou ja, het, het, het zou kunnen dat het gewoon wat meer vrij komt door de warmte. en dat het daardoor zo lijkt. Maar ja, ik heb het toch ook wel zo. Ja, het, ja het lijkt gewoon vetter. Ja. maar het, het vet komt er gewoon vrij. Ik, uh, ik bedank je hartelijk. Mocht er nog iemand over willen bellen, mag het. 0800 1121. Ja, ja. ja daar zit als iets. En je bent geen ja. drankorgel, hè Gerard? Wat zeg je? Je bent geen drankorgel, hè? Nou, ik loest wel een uh, glasje wijn, maar uh, ik ben niet zo uh, van... Uh, dat ik vroeger aan de wijn begin, hoor. Nee. Dus daarom even een glasje wijn voor te slapen gaan. Een heel klein wijnorgeltje. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, bedankt voor je antwoord. Ja, geen dank. Daag. Dag. Ik heb nog een crypto. Laat ik daar eens uh, wat mensen blij mee maken. De opgave is altijd een beetje actueel. En deze keer is het loskomen op dit feest... Loskomen op dit feest. De oplossing moet bestaan uit 18 letters. En je mag hem weer doorgeven via 0800 1121. Loskomen op dit feest, 18 letters. En doorgeven kan via 0800 1121. Remco. Ja, goeiedag, met Remco. Hallo. Hoi, hey, ik kan je uit de brand helpen met de kaasverhaal. Nou, wat prachtig. <laughs> ja. Het is namelijk zo, dat is een technisch verhaal, Dat is kaas, uh, het vet in de kaas wordt uh, gemeten in de droge stof van de kaas. Huh? Iedere kaas bevat uh, water en uh, droge stof. Yeah. En je hebt natuurlijk uh, 30-plus kaas, 40-plus kaas, 48-plus kaas. Yeah. En dat is uh, de procenten in de droge stof van de kaas. Maar... Dus, maar heeft, een, heeft kaas, als je het dan smelt, een andere droge stof? Of zit er dan nog steeds droge stof in? Nou ja, je kan je voorstellen als je kaas gaat smelten... dat de vocht aan onttrokken wordt aan de kaas. Ja. En dat die daarom het percentage vet hoger wordt. Oh. Maar goed, als je hetzelfde plakje kaas neemt... Ja. Dan blijft het hetzelfde. Wat bedoel je? Nou, je hebt een plakje kaas... Ja. En daar zit, ik weet, ik weet niet hoe je dat dan berekent, maar stel daar zit 5 gram vet in. Ja. Nou, stel, je, nou, wacht even. Je hebt een plakje kaas van 100 gram en daar zit 5 gram, dat is een groot plakje, maar goed. De 100 gram kaas zit 5 gram vet in. Ja. Stel, ik weet niet of dat klopt, maar. En dan ga je in het smelten, dan komt er vocht uit. Ja. Dus dan heb je in plaats van 100 gram, heb je nog maar um, 98 gram. Ja, maar dan alleen, heb je nog steeds 5 gram vet. Ja, dus zal ik zal uh, het proberen uit te leggen. Uh, je hebt 50 plus kaas. Ja. Er zit, uh, en dan heb je een kaas, er zit 50% water in en 50% droge stof. Ja. Dus dan krijg je dus uh, 50% van uh, 50 gram of uh, 50 ja. plus kaas. Dat betekent ja. dat je 2,5 gram vet hebt. Nee, want 50% van 50 gram is 25 gram. Ja. 25 gram. Ja. Nou, en dan ga je die kaas uh, ouder worden of verwarmen, dan onttrek je water eruit. Ja. Dus dan wordt het uh, die 50% droge stof. Ja. Dat wordt dan uh, 80% droge stof. Zoveel ook, ja. En als je dan daar 50% van neemt, dan heb je 40 gram vet. Ja, precies. Maar als je hetzelfde plakje, op de, hetzelfde plakje neemt, dan is het plakje ja. gewoon kleiner zodra het verwarmd is. Ja, dus dan zal het vetgehalte hetzelfde blijven ongeveer. Dus het vetgehalte is, dus is wel een groot, groot misverstand. Ja. Als je op je feestje zit en uh, er komt een stuk roombrie voorbij van 60 plus, ja. of een, stukje, een blokje oude kaas van uh, 48 plus, dat ja. zeggen ze vaak, nou ik ben aan de lijn dus ik neem het stukje kaas wel, Hollandse kaas, ja. maar dat is dan vetter dan de roombrie. Oh, dat vind ik heel Omdat naar om in... te weten. In Roombrie het veel meer vocht dan in uh, oh. de Hollandse harde kazen. Okay. En hoe komt het dat je zo'n kaasexpert bent? Nou, ik ben vertegenwoordiger geweest in uh, kaas. kaas. Vooral buitenlandse <laughs> kaas. En ik heb nog een eigen winkeltje gehad. En wat is de meest bijzondere kaas die je verkocht hebt? De meest bijzondere? Oh, dat zijn er zoveel. <laughs> <laughs> uh, zelf was ik helemaal gek op de Cabrales Picos. Een Spaanse kaas die helemaal... In bladeren, in wijnbladeren was gewikkeld met uh, een blauwe ader. Heel pikant. Dat is het leuke verhaal, is dat ze in Spanje de maden eruit pullen en uh, de kaas eromheen opeten. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, uh, dat soort dingen kom je allemaal tegen. En die vond jij lekker? Ja, die is heerlijk. En eet je nog ja. dagelijks een broodje kaas? Een broodje kaas? Ja, of ik dat zelf eet. Ja. Nee, ik heb nou toevallig wel brood met kaas bij me. <laughs> en wat voor uh, kaas zit erop dan? Ik, ik hou van oude kaas. Oh, oké. Okay. Nou, ik wens oh, je vast ja. eet smakelijk. En uh, dank je wel ja. voor je telefoontje, Remco. Ja, graag gedaan. Doeg! Oké, okay. doei. is that my person telling me I should learn they say I'm pretty but so cool a sort of instant pleasure fool they heard me so and I Van de Mol was dat. 0800-1121 is het nummer dat je nog kunt bellen. En uh, ik wil vooral vragen, iemand met verstand van het gebruik van fotografie... in films en televisieseries, om even te bellen. Want dat is eigenlijk de enige vraag waar nog niets over gezegd is vannacht. 0800-1121. Frans? Loop een stukje mee met Frans. Zo, een trappenhuis in. Even plekjes zoeken, denk ik. Oh, waar gaan we nu langs? De kopieermachine. Frans? Ja. Misschien meneer Jansen? Ook niet. Hallo? Oh, hallo, met wie? Uh, met Jansen, ik bel voor de crypto. Ah, nou, dat is mooi, want de opgaven die, uh, die luiden loskomen op dit feest. En... Bevrijdingsfestival. Bevrijdingsfestival. Heb je het geteld? Is het 18 letters? Uh, ja, dat was nog het langste klus. <laughs> Om te tellen, want de herkenning was er meteen. Leg hem nog even uit voor de crypto-nitwits onder ons. Nou, uh, loskomen, bevrijden en festival, feest. Ja. En het moet altijd actueel zijn, dus ja, makkelijker kon hij niet vandaag. Dus kon ik hem ook. Nou, dat is helemaal mooi. Dus dan uh, gaat er een prijs opgestuurd worden. Naar welke plaats in Nederland moet hij? Oosterwold. Oosterwold. Kijk, daar heb ik nou nog nooit een prijs heen gestuurd. Kijk, dan wordt het hoogtijd. Precies. Oosterwold uh, Oldand, gemeente Oldand. Oh ja, dat is wel belangrijk dat het er even bij staat. Want anders komt het in Oosterwold uh, Zuid-Nederland uh, terecht. Nee, ook te leek wordt het dan. O oh ja, daar. Maar uh, ik weet nooit wat het is, hè? dus het kan een envelop met, uh, met gewoon ja, een stapeltje a zijn. Ik weet het niet. Ik, ik schud ja, ik even aan de kast. Ik, dat wacht ik dan maar af. Oké, okay, nou wat het ook is, veel plezier ermee. Ik heb er nog eentje voor u ook. Oh, oh jee, een crypto echt? Ja. Oh, ik ben er zo slecht in. Wacht even, dan moet ik even concentreren. Ja? Grootmoeder plaagt met pudding. Grootmoeder plaagt Plaagd... met, met... <sus> Nee, inderdaad, dat schrijft een stuk makkelijker. En hoeveel letters is de oplossing? Uh, uh, twee, vier, uh, Wacht even voor? Zes. Grootmoeder plaagt met pudding. Saroma. Ja. Ha! Ja. Kijk, had je nog Kijk. meer? Staat jij Waarom Waarom heb je grootmoeder plaag met pudding altijd paraat als het over cryptogrammen gaat? Ik heb geen idee. Het is er eentje die blijft hangen zeker? Ja, dat denk ik ook. <laughs> zeg bedankt. Ook. En ik wacht mijn prijs rustig af hoor. Ja, ja, ja, ik ook. Oké, okay. nou veel plezier. Doeg. 0800-1121, dat is het uh, nummer dat je kunt bellen. Johan? Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, ik even radio afzetten. Oh ja. <hums> Anders moet ik naar mezelf gaan zitten luisteren. Dat gegalm. <hums> weg is die. Goedemorgen. Hallo. Nou, die crypto die wist ik ook. Oh. Maar ja, dat ben ik nu te laat. Ja, uh, precies. Wat ik, wel, weg. Weg. wat ik me wel afvraag is... Ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Oh. Waarom zie je nergens meer snoep, gezond eten, appel? Nou, nou, waarom zie je dat nergens meer? Dat hangt dus bij op de school van mijn kinderen hangt dat in de gang. Ja, en niet bij de tandarts, en niet bij de apotheek, en niet bij de oh, dokter. Want daar had je er naar gezocht, begrijp ik? Daar had ik naar gekeken, daar had ik naar gezocht. Oh. En het is nog steeds gezond en het is nog steeds lekker en appels zijn er genoeg en kinderen worden nog steeds dik. Ja. Nou ja, sterker nog, het is echt een steeds groter wordend probleem. dat mensen. Maar, nou ja, maar ik begrijp het dus niet. Die poster hangt in de gang van de school. Mm -hmm. Maar als, als er juffen tracteren of, of, of met, met uh, Vierdaagse, of met um, uh, of, uh, Palm Paas hebben dan, want ze zitten op een katholieke school, dan wordt er snoep uitgedeeld. Nou, ik zie ze nergens meer en ik wilde ze hebben, die posters, want ik wilde ze uh, combineren met mijn producten. Want ik kan in heel, veel, heel erg veel appels. producten kan ik appel kwijt. Ik dacht, nou ja, dan kan ik de combinatie mooi maken. Maar ik kom er niet meer aan. Want je bent aan het, uh, je, je bent aan het bakken met appels. Onder andere. Oh, dat hoorde ik. Ik hoorde gewoon de bakkerij al. Ja, hoort de bakkerij al. Ja. Oh, die... oh ja. ja. Oh, de krentenbollen vallen om. Nee, dat zijn de croissantjes. De croissantjes vallen om. De eerste partij. Oh, wat heerlijk toch Johan? Maar eh. Nou, even de Verse croissantjes, ja, de uit de hè. Oh, mag <laughs> ik? in de kerk, weet je nou? Weer. Ja, ik weet het. Um, nee, maar die, die, die, dat, dat probleem, ik, ik kom er niet aan. Nou, ik zal eens kijken waar die waar die poster dan uh, vandaan komt die op de school hangt. Maar er wordt op geen stukken na nog uh, zoveel reclame gemaakt met, die, uh, met het, uh, van het productschap of wat het dan ook mag zijn, met het feit van uh, appels eten is gezond. Misschien op de school nog wel. Maar, ik wil het zeggen, want, want ze hebben bij, bij ons op school hebben ze ook een fruitmaand gehad. Ja. Dan kregen ze ook allemaal appels en zo op school. En dat vind ik echt zo... Nou ja, ik had er nog nooit van gehoord. Jij misschien. Maar op de school van de dochter van mijn vriendinnen hebben ze dus een gruitweek. En wat is dat? Een gruitweek. Dan krijgen ze dus iedere... Groente en fruit? Ja. Ja, ja leuke combinatie. Dan krijgen ze een week lang tussen de middag groente en fruit. En daarna mogen ze gewoon weer van die smerige licha's mee naar school nemen. Oké, okay, die plakdingen. Ja, dat... ja, die zijn helemaal niet gezond, want er zit suiker in nou, en blijft aan je tanden plakken. Maar het is echt niet gezond, want het is meel, het is water en het is suiker, dat spul. Er zit heel erg veel suiker in die. Ja. ja. En, en, en, en dan maken ze voor kinderen zo'n lichaam met zo'n melklaagje erop. Dat is helemaal ellende. En daar zitten de kleren van zowel je kinderen als van jouzelf volledig onder en de bank. Ja, ja. ja dat, dat is een nep uh, Maar dan kunnen ze beter een krentenbol eten. Oh ja, schijnen gezond zijn. Die moet je dan halen bij een goede bakker, of niet? Ja, die moet je halen bij een die goede bakker. Die op vrijdagochtend uh, vers alles staat af te bakken en ondertussen radio luistert. Elke, elke, elke, elke dag. <laughs> het is niet alleen vrijdag, maar elke dag. Echt. Maar even voor de duidelijkheid, Johan. Wil je nou weten of er nog iemand aan die campagne snoepgezond eten een appel doet? Of wil je zo'n poster? Nou, ik wil weten of dat het nou bestaat. Want je hebt heel vaak dingen die, die, uh, waar, uh, waar je... Mee, ja die een tijd lang gegolden hebben. Je, hoorde, je zag het op, uh, op radio, op tv... Uh, productschap van uh, groenten en fruit... die uh, zwierden ermee. Nu zie je ze niet meer. Je moet wel opletten tegenwoordig... als je iets gaat uitdragen. Of het, misschien is het achterhaald, ik weet het niet. Maar wil je, nou, wil je weten of het productschap nog bestaat... of dat de campagne nog bestaat? Dat de campagne nog bestaat. De campagne eh, snoepgezond eet een appel. Ik kan wel, wel gaan strooien met... Uh, mijn producten zijn gezond... maar dan moet ik altijd vreselijk mee opletten. Want oh. als het achterhaald is... Ja, dan ga ik op mijn bek. Maar de krentenbol is niet achterhaald? Die is nooit achterhaald. Nee, de krentenbol blijft altijd goed. Die blijft, die blijft ook lang zijn. goed trouwens. Hey, en Johan? Ja? Uh, wat is het lekkerste wat jij maakt met appel erin dan? Uh, appelbroodje vind ik heel erg lekker. Ja. En het is gewoon een heel arm broodje om het zo maar eens te zeggen. Dus er zitten weinig vetstoffen in. Ja. Maar er zit appel in en uh, kaneel en een beetje suiker. Ja, heel klein beetje. Ja, heel klein beetje. Dat moet wel. Maar als je hele zoete appels hebt, zou die, die ik het nagenoeg weg kunnen laten. Ja, precies. Nou, je hebt het weer voor elkaar. Ik heb weer honger. Ik wens je een hele fijne werkdag. Sterkte dan, laat. Ja, dankjewel, Johan. Smakelijk straks. hoor. <laughs> Doeg. Ja, maar dan heb ik nog maar een kwartiertje te gaan in deze uitzending. En dan wil ik natuurlijk wel graag een antwoord scoren voor Johan. Dus snoepgezond, eet een appel. Bestaat die campagne nog? 0800 bart Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik had een kleine aanvulling op uh, dat chauffeurs gebeuren. Oh. Dat iedere chauffeur uit welk land dat je ook komt in Nederland mag rijden op een Nederlands kenteken, mits hij een arbeidsovereenkomst heeft in Nederland. Ja. Dus of dat nou een Pool is of een Belg of een Duitser, hij mag altijd op een Nederlands kenteken rijden, mits hij een arbeidsovereenkomst heeft in Nederland. Dus hij hoeft hier niet te wonen? Nee, of helemaal niet wonen. Dat maakt helemaal niet uit. Nee, alleen maar het is wel. Vallen in Nederland CO betaald worden? Maar dat zal dan toch alleen maar voorkomen als het om Duitsers of Belgen gaat die dan echt met grote regelmaat in Nederland rijden. Ja, maar ook Polen. Polen mogen evengoed in Nederland op een Nederlands kenteken rijden, mits ze betaald worden volgens de Nederlandse normen, volgens het Nederlandse COO. Mm. Maar komen er dus veel eigenlijk... Polen of, uh, de, nou weet ik veel, Tsjechen naar Nederland om een weekje lang uh, rond te rijden op de vrachtwagen en dan weer terug te gaan naar huis? Uh, ja, mag. Oké. Okay. Dat mag. En die maar hebben allemaal geen Nederland. chauffeursdiploma? Nee, dat hebben ze niet nodig. Dat is toch een beetje raar, hè? Ja, dat is ook raar, maar daarom willen ze ook afschaffen, hè? Ik bedoel, het chauffeursdiploma hoeft niet meer gehaald te worden, hè? Want nee. Iedere chauffeur moet nou eens in de vijf jaar een week een opleiding en een theorie gedeeld hebben... om, ja, te voldoen aan de Nederlandse wet. En dan moeten die chauffeurs dan even goed doen. Ja. Nou, het is een stukje verduidelijking, dank je wel daarvoor. Zit je op de vrachtwagen nu? Ja. En is die geladen? Ja, ja, die is geladen. Nou, ga ik toch nog even op de valreep van dit programma raad wat die rijdt spelen? Ja. Je mag alleen ja-nee zeggen? Hè? Ja, oké. Okay. Uh, kun je het eten? Nee. Uh, is het van hout? Nee. Is het van ijzer? Ja. Uh, is, het een, is, het, uh, is het iets machinaals, toestanden, wat ik nooit ga raden, maar bijvoorbeeld uh, onderdelen? Nee. Oh, het is iets wat ik wel ga raden. Ik denk het wel. <laughs> het is van ijzer. Zijn het tentharingen? Nee. Het heb je het is zelf. Zeer, het, is, het is zeer groot. Oh, het is, zijn het vangrails? Nee. Uh, heb je het zelf in huis? Uh, nee. Oh, heb je het buitenshuis? Want het is zeer groot. Het is zeer groot. En je kunt ermee. Uh, ja, het zijn uh, auto's, uh, of niet? Geen vraag zo, Augus. Heb je, nee, Rij je met een vrachtwagen met vrachtwagens? Ja. Hoe kan dat nou? Ja, die zet ik bovenop de auto. Drie stuks. De, je rijdt in de vrachtwagen met drie vrachtauto's? Ja, drie vrachtwagens erop. En, en sta je dan nu wel even stil? Of ben je nu uh, niet handsfree ook nog aan het bellen? Nee, handsfree. <laughs> en waar gaan ze naartoe, de vrachtauto's? Naar hem. Oh, en heb je een chauffeursdiploma? Ja, nee, nee, nee, nee. Ik nee. had de, de, de gunstige leeftijd denk ik niet hoefde te halen. Wat zijn er toch een hoop voor oude vrachtwagenchauffeurs op de weg s'nachts? Ja, nog meer dan jongeren. Ja, blijkbaar. Die willen, die willen, die willen alleen maar werken van 8 tot vijf. Ja, ja, een beetje verwend, hè, die jeugd van tegenwoordig. Zeker. <laughs> nou, een goede rit nog, Bart, en bedankt voor het bellen. Oké, okay, alsjeblieft. We... Dag. Dag. Een vrachtauto met vrachtauto's. Ik vind mooier wordt het bijna Het is het droste effect op de radio. Ben, nacht. Hallo, Hallo. goeienacht. Weet je wat ik zit te denken over jouw programma? Uh-oh. Nee, nee. Het, het, het doet me echt denken aan de leukste avonden vroeger thuis. Als er, als er gewoon gesprekken ontstonden... en uh, als je een spelletje deed met het woordenboek erbij of zo. Oh. Nou, ik had, dus ik, ik ben opgestaan dat ik uh, uh, griep heb... en ontzettend moest hoesten. Ja. Dat is nu helemaal weg. Daar ben ik hartstikke <laughs> blij om. En ik zit echt met een brede glimlach naar het programma te luisteren. Ik vind het echt heel erg leuk. Oh, wat heerlijk. Echt ja. ontzettend leuk. Ja, nou, het is grappig. Jij begon met ik moet denken aan vroeger thuis dat je het over de ruiste dingen en toen moest ik inderdaad onmiddellijk denken aan het woordenboekspel. Ja. Want het, mijn vader die was daar zo geweldig goed in. Het woordenboekspel is één iemand zoekt een woord op in het woordenboek. Yes. Iedereen schrijft op wat, die, wat het zou kunnen betekenen. En dan moeten de andere mensen weer raden welk, wat de goede definitie is... wat ook daadwerkelijk in het woordenboek staat. En dan Precies, krijg je ja. punten als genoeg mensen het verkeerd Mijn vader was daar een held in. Die schreef ja. altijd de, veel Chinese plantensoorten. En dan dachten wij met z'n allen weer van ja, dat is, dat is het... Ja. En dan was het weer heel iets anders. Ja, dat was ja, leuk. Ja, ja dat, dat, dat gaat dan echt om. Nou, dan, dan is het dus, als het, volgens mij was het Joost die het verhaal had over het drankorgel. Ja, ja. Nou, Joost <laughs> heeft dus echt iets van jouw vader. Waarschijnlijk vond je dat ook zo leuk. Want je ja. had ontzettend veel lol en ik ook. Ja. Ik vond het gewoon prachtig. Ik vond het ook heel geloofwaardig. Ik ook, maar weet je wat waar, waar ik nu wel? Ik denk dat hij zelf ook wel wist dat het niet de goede definitie was. Ja. Maar wat ik niet, wat ik, meestal heb ik daar wel een beetje een neus voor, na al die jaren nachtradio. Maar ik kan, ik kan nog steeds niet de vinger erop leggen of hij nou echt draaiorgelman was of niet. Ik heb geen idee, maar... We, hij laten, wist er wel we, hoop van. Laten we hopen dat hij nog een keer terugbelt. En als het niet zo is, is het ook goed. Want ja. vaak is een leuk, uh, uh, leuk verzonnen verhaal. Ja. Is beter dan, dan een saai vertelde waarheid. Toch? En ik weet wat lek -bier is. Dat geloof ik dan weer wel. Dat, ja, dat klopt, klopt volledig. Klopt wel, ja. Ja. Ja, een lek bier, het woord alleen al. Ja, ja is, ik hoef het ook is niet. Maar, maar goed. het verhaal van een dronken paard en een dronken orgelman. <laughs> je ziet het, ik zag het echt voor me. Ik, ook. ik krijg er ook echt beelden bij. Dat is natuurlijk het mooie van de radio. Ja. Zo vertel ik, maar ik ga helemaal niet zo'n leuk verhaal vertellen volgens mij. Nee, Over ga je auto's. een echte stom verhaal vertellen nu? Nou, een heel stom verhaal. Dat. Want nee, ik dat, ja. het, is zo, het is zo zonde als, als er niet wordt gereageerd op die foto's in de film. Ja. Misschien is het ook wel geen belediging hoor. Ik heb, misschien is het een beetje een saaie vraag ook. Dat, dat mensen daar niet op reageren. Nee, maar hij heeft ik, gewoon te veel oog voor detail. Het valt volgens mij gewoon nooit ook. iemand op. Want ik heb, ik heb dat, dat gesprek met hem. Wat was een man geloof ik. Heb ik ja. maar deels gehoord. Hij was toen nog zelf even gitaar aan het spelen. Oh. En ik... Ik heb dat niet gehoord, maar ik dacht later... en natuurlijk heb je het steeds herhaald... en ik vond je ook heel knap om het dan weer zo te formuleren... dat je misschien mensen toch nog prikkelde om <laughs> erop te reageren. Maar ik heb alleen nou, ik jou dacht, geprikkeld. Ik ja. dacht ten eerste, hoe kijk je? Hoe kijk je naar films? Dus uh, let je op details, precies wat jij net zei. Dat is één ding. Uh, maar hoe kijk je ook? Misschien valt je vooral op... Als je erop gefocust bent, valt je, ga je op een gegeven moment alleen nog maar zien... als het lelijke foto's zijn en zie je niet meer als het een keer meevalt. Het zou kunnen, hè? <laughs> ja. Misschien niet zo'n hele sterke verklaring. Nee, het, maar tweede ding, het, het tweede ding is, is, uh, is het realistisch? Hebben de meeste mensen lelijke foto's in huis staan... dan is het weer een pre voor de regisseur... Dat die zorgt dat in die film niet al te knap uh, gefotoshopte films zetten. Ja, dat, dat lijkt me onzin. Want iedere vrouw in zo'n Amerikaanse film is van top tot teen gemakeupt. En, uh, en. en gemaskara'd en gekapt. En dat is ook niet iedere vrouw. Nee, dat is waar. Nee. Maar ik denk <lacht> toch om maar eventjes na vier uur uitzending zelf het antwoord bij elkaar te gaan zitten verzinnen. Ja. Ik, ik denk gewoon dat het echt alleen David en misschien nog een fotograaf opvalt. Ja. En waarom zou je er dan geld in steken als het verder echt helemaal niemand opvalt? Als niemand nee. zich eraan stoort? Nee. Nou, ik... ik, ik, waarom ik op... Ach, daar nou, is hij weer. Hij is vier ja. uur weg geweest, het hoesje. Ja, is, nee, niet vier uur. Nee, hm. ik, heb, ik heb vanaf uh, drie uur zitten luisteren, geloof ik. Maar, um, nee, dat kan niet. Want je komt, hebt de vraag van door... David. Was de allereerste vraag om twee uur? Wat, wat was, de allereerste, was de allereerste vraag? Ja. Jeetje. Ja. Het is echt de cirkel is nu rond. Ja. ja nee, het komt, komt door het praten dat ik, dat ik een beetje moet. Ik zal proberen te beperken. Ja. Nou ja, goed. Ik, ik weet het dus gewoon echt niet. En het zal, het zal. Maar het, het, het, het feit dat er zo weinig mensen over gebeld hebben, zal ook uh, ja, jouw veronderstelling ondersteunen dat er, dat er heel weinig mensen hier naar kijken of dat, dat, dat weinig mensen opvalt. Ja. Ja, Hè, wat, ik uh, maar goed, uh, ik, ik, ik moest ook denken aan Arjan Ederveen en aan Cote Bie, ja. Want hen dus alle lof voor de details. Waar ja. ze altijd, dat, dat was in alle details. Bijvoorbeeld de VPRO heeft bijvoorbeeld ook wel de jaar nog krant uitgegeven <lacht> ja. uh, van Cote Bie, En dat was altijd tot in de puntjes verzorgd. Daar kon ik wel van smullen. Dus misschien dat ik daarom er ook op reageer. Ja. Ik vond het altijd heel knap gedaan. Ja, het is ook wel mooi. En ik ga er nu voortaan wel op letten. Dus dat heeft David in ieder geval voor elkaar gekregen. Dat heeft hij voor elkaar. En, de, ja. en ja, het was echt wel de cliffhanger van je programma. En dan moeten straks moet de moet subsidie voor Nederlandse films omhoog... omdat het fotowerk <laughs> uh, meer aandacht behoeft. Veel meer geld. Omdat gaat. al die mensen erop letten en niet meer naar de film gaan... als in de trailer een, een foute foto te zien is. Maar ja. uh, heel, Mag ik heel kort iets zeggen nog over de appel? ja. Want ik zat natuurlijk ik te wachten en, uh, en ik had de radio al zacht gezet. Ik dacht van een aantal dingen die ik heel erg lekker vind, de appel. Een goede vriend van mij, het ligt nu in het ziekenhuis en ik wens hem, heel veel, wens hem heel veel beterschap. Maar hij zal echt niet luisteren nu. Hij ligt hopelijk te slapen. Hij is aan zijn benen geopereerd, infectie enzovoort. Triest, maar hij is heel moedig enzovoort. Ik heb hem, vorige week heb ik een anderhalve dag voor hem gezorgd en hij zei toen... Gooi een appel en een banaan en een huppeldepub in de, in de keukenmachine. Ja. Doe er wat muesli bij en wat karnemelk en wat yoghurt. Dat is ontzettend lekker. Ik heb daar dus nu de afgelopen dagelijkse ziek was, heb ik daarmee ontbeten steeds. Dus een appel is daar onderdeel van. Dus dat, dat is erg lekker. Nou, je kunt dus lekkere dingen ook aan kinderen geven. Ja. In plaats van alleen maar een appel. Want die velletjes komen tussen je tanden. Je kent het wel, zeker de, ja. de, de velletjes uit het klokhuis. En zo, dat is allemaal niet zo prettig. gooi het in de keukenmachine of in de blender, dan is het prima. Um, appel beignet, appel taart, uh, appel met kaneel... Zo'n dus appel, zo appel met, uh, waar je het klokhuis uithaalt. En maar dan appelmoes vinden kinderen ook heel lekker. Ja, precies. Maar er schijnt alweer heel veel suiker in te zitten. Maar je moet het vooral, ik zeg altijd, je moet stukjes fruit en dergelijke op feestdagen geven. Want als je op feestdagen altijd alleen maar spekjes en uh, snoepjes en ijsjes uitdeelt, dan denken kinderen, ja, dat is lekker. Het is feest, we krijgen iets lekkers. Ja. En het is een stomme door de weekse dag en we krijgen van die smerige appels. Dat ja. denken ze dan. Ja, ja, dat zou best goed. Maar goed. Ja. Nou, ja. ik uh, ben. Ik ga nog eventjes met iemand praten. die misschien een antwoord heeft op de vraag. of de campagne Snoep Gezond Eet een Appel nog bestaat. Ik dank je voor je bijdrage. Misschien tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Beterschap. Dankjewel. <laughs> Doeg. Dag. John. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen, lieve nachts En goedemorgen, lieve John. Ik vind het altijd zo leuk om naar jou te luisteren. Nou, kom door met je antwoord. Ja. Nou, ik wou even wat zeggen over die appel. Ja. Ik heb zelf uh, een uh, dieet gedaan. En ik ben 32 kilo kwijtgeraakt. Zo? Ja, dat is behoorlijk veel. En uh, die diëtiste zei altijd tegen mij: uh, Je mag maar twee stuks fruit per dag eten. En niet meer. Want ga je er meer van eten, dan eet je te veel zoetstoffen uh, naar binnen. Door de suikers die in, de, in het fruit zitten. Dus je denkt in principe van uh, het is allemaal gezond en wel, het fruit het is het ook wel. Maar overal waar turf voor staat is allemaal weer te veel. Ja. En dat is natuurlijk met snoep en met koek en met al dat andere natuurlijk ook allemaal het geval. Nou, dat is nog even een goede tip. Ja, of, de, ja. of de campagne en... Snoep Gezond Eet een Appel bestaat, dat weet jij ook niet. Ja, ja. Nou, en, en wat ik ook nog <laughs> ja. aanvoegende wijs wil aangeven is: over dat chauffeursdiploma. Ja. Uh, tegenwoordig, uh, want daar heb ik ook nog uh, geen chauffeurs over gehoord. Tegenwoordig heb je code 95. En dat houdt in dat uh, iedereen is dus verplicht om elk vijf jaar een herhalingscursus te doen. En ja. daarmee is het chauffeursdiploma komen te verval uh, vervallen. Het ja. klinkt heel raar, maar eigenlijk... Uh, uh, ...zal je eigenlijk als chauffeur zijnde gewoon moeten zeggen van ik eis gewoon dan ook het geld terug die ik toen de tijd ja. heb geleerd aan het chauffeursdiploma. Want het, dat heeft ook duizenden uh, euro's uh, of uh, gulders voor mij toen de tijd. Het uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. is eigenlijk gewoon, uh, eigenlijk gewoon uh, van de gek, hè, dat je chauffeursdiploma geen, uh, ja, geen cent meer waard is. Dus het is gewoon uh, idioot gewoon. Het is, uh, het is duidelijk, John. Dank je wel voor je bijdrage. En dit ja. was uh, Nachtzuster voor vannacht. Um, ja? Ik wou nog even... Uh, voor de volgende week. Zou jij een, voor mij een, een vriendelijk verzoek willen doen? Ja. En dat als je dan... Nu, nu sluit je zo direct af met... Uh, dat en met de wist? Nou, nee, want uh, je bent al zo lang aan het praten... Oh. dat uh, ik sluit oh. af met twee piepjes in het nieuws. Maar... Oh. Nou, ik, uh, ik zou het ook eens een keertje leuk vinden als je bijvoorbeeld Diana Ross gewoon aan het begin van je programma uh, start, omdat yeah. dat dan de, de nieuwe dag is die gaat beginnen, Ja. Yeah. en dat je dan bijvoorbeeld uh, uh, afsluit bijvoorbeeld met Petunia Clark, met de show is over nou, dus de dag is uh, gewoon, het uh, programma is voorbij en het eind yeah. kan. Nou, Sean, ik, ik ga erover nadenken. Dank je wel voor je bijdrage. Misschien ben ik dan volgende week de nieuwe dagzuster. Tot volgende week. Dag. Oké, okay, dag, lieve nachtzuster.